Dit is Liselot Thomas met het Westjournaal. Vrachtwagenchauffeurs voeren actie bij Calais in Frankrijk. Ze blokkeren de A16 in beide richtingen en daardoor zijn de haven en de kanaaltunnel niet bereikbaar. De chauffeurs zijn de overlast van migranten zat en eisen meer maatregelen van de Franse regering. Vluchtelingen proberen naar Groot-Brittannië te reizen door in vrachtwagens te klimmen. Basisscholen moeten de hoogte van de ouderbijdrage zoveel mogelijk beperken. Dat stelt Leergeld Nederland, een organisatie die gezinnen helpt die moeilijk kunnen rondkomen. Kinderen van ouders met weinig geld worden de dupe omdat ze bijvoorbeeld niet mee kunnen op schoolreis. De vrijwillige ouderbijdrage verschilt per basisschool. De een vraagt 10 euro, de andere honderden euro's. In de Braziliaanse stad Sao Paulo heeft de politie een demonstratie tegen president Temer hardhandig uiteengeslagen. De duizenden demonstranten werden onder meer met traangas en waterkanonnen uiteengedreven. De betogers zijn aanhangers van de afgezette president Rousseff. Ze werd vorige week weggestemd omdat ze zou hebben gesjoemeld met begrotingscijfers. Noord-Korea heeft drie raketten afgevuurd. Ze kwamen volgens het leger van Zuid-Korea tussen Japan en Korea in zee terecht. De lancering was mogelijk een reactie op een ontmoeting tussen de presidenten van Zuid-Korea en China tijdens de G20-top. Zuid-Korea wil dat de Chinese regering Noord-Korea onder druk zet om te stoppen met het afvuren van raketten. Zo'n 30% van alle universitaire docenten heeft geen certificaat voor lesgeven. In 2008 spraken alle Nederlandse universiteiten af dat docenten een basiskwalificatie onderwijs moesten halen, maar nog niet iedereen heeft er een, blijkt uit een inventarisatie van het interstedelijk studentenoverleg. Ook is de kwalificatie niet overal verplicht en verschilt het aantal docenten met een BKO per universiteit flink. Het weer wisselend bewolkt in een enkele bui, later vanmiddag meer zon en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Meer dan 10 minuten vertraging in de Randstad in de file op de A1 naar Amsterdam tussen Blariken en Muidenberg. De A2 naar Bosch-Utrecht tussen Salbommel en Deil. Op de A4 naar Amsterdam tussen Iepenburg en Zoeterwoude. En naar Den Haag tussen Roelvaar en Zween en Zoeterwoude-Rijndijk. Op de A6 leden stad Muiden tussen Almere Buitenwest en het knooppunt Muidenberg. De A12 daarna richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug. En naar Den Haag op die A12 gebeurde een ongeluk. En daar staat nu de 12 kilometer tussen Woerden en Gouda. De linkerrijstrook is dicht. Op de A15 vanaf Rotterdam naar Gorkum tussen Hendrik Wambacht en Hardingsveld-Giessendam. De A27 Preda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. De A4 daarna naar Amsterdam tussen Voorhout en Oude Wetering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 We were living downtown Driving all the old men quizzes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 De boys are back in town. De Formule 1 op dit moment op het circuitpark zal voortgaande... hebben we het niet over de echte Formule 1, nee, die rijden in Moskij op dit moment... maar wel de oude Formule 1-wagens die scheuren over het circuitpark zal voort. Je Tin Lizzie en The Boys are back in town. En dat geldt ook voor ons. Goedemiddag Albert Jan en goedemiddag luisteraars. Wij zijn er weer vanaf de Tolweg 10A. Uh, goedemiddag, uh, luisteraars. Goedemiddag, kijkers. Niet te vergeten. En goedemiddag, Rob. Ja, we zijn er weer. Jazeker. The boys are back aan het olweg. Zo wij dus. is het. Ja, het is hartstikke druk. Want op dit moment, zoals je al zei, wordt uh, de, op het circuitpark Zandvoort uh, de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 Ford, Cold Water. We gaan ons inderdaad opmaken voor vanavond vanaf een uurtje of acht de parade door het centrum van Zovort. En CFM, rijdt mee, maar met welk nummer? Laat het ons even weten en bel naar de studio. You,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 Sot of scare local, you so you malo. Through no silence now that your brain is hollow, been hitting the head too many times with a balo. Still you're tryna act cool, but you should know you're so cool that I'ma call you a gulo. You're just a pee -wee. you can't get none ever. You're on a lever. Your own radio doesn't back you up. They just look at your ass and call you a poo butt. And so I look and I laugh and say goodbye. <laughs> yeah, this is for the rasa, rasa, rasa.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 Deze hebben we al een hele tijd hiermee gedraaid. En wat is je lekker, hè? Je hoorde de zin van uh, Kit Frost en La Raza. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, we schakelen live over naar het Circuit Park Zandvoort Naar de enige echte Race Reporter, Willem van deze. die bij een heel mooi weekend daar op Circuit Park Zandvoort aanwezig is. Goedemiddag, Willem.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 Het werd uh, uiteindelijk een uh, Williams 1-2-tje. Uh, maar uh, dat ging niet zonder slag om stoot. Want de uh, derde, uh, zagen we over de van uh, dat van, was een uh, Lotus. Maar het was een prachtige race. En uh, opmerkelijk daarin uh, was het toch ook nog wel dat uh, een van de deelnemers uh, moest starten vanuit de pitstart. Uh, en uiteindelijk toch nog naar een vijfde uh, plaats uh, wist om te komen. De enige Nederlander uh, die daarin deelneemt uh, in dit uh, evenement is dus, uh, ja, de voor uh, welbekende, maar van een andere activiteiten Frits van Eert. Dat is de uh, eigenaar van de Jumbo uh, Supermarkt. Hier is uh, mee in een march, uh, een geel-blauwe. march waar ooit uh, Ronnie Petterson uh, in gereden heeft. Hij wist zich toch uh, niet onverdienstelijk uh, op een twaalfde e plaats te Hé, hey, dat is mooi Willem. Even een vraagje, rijdt mijn favoriete auto ook mee? Die uh, oranje Aero's? Of niet? Die, die oranje Aero's? Uh, van, uh, nee, nee, die rijdt niet. Oh, jammer, orange, jammer, jammer. Met die orange. Ja, zo, precies. Die uh, bedoel, die bedoel. Ja, die bedoel die, ik. Die zien we niet. Rijdt wel een uh, Aero's mee, maar niet in, die, in dat kleurenschema. Hij is weliswaar oranje, maar oranje-wit, uh, maar met een andere sponsor. Jij voelde zeker op die oranje uh, auto. Inderdaad, die bedoelde ik. Ja.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 Oké, okay, zeg, uh, Willem, bedankt voor deze update. Ik zou zeggen, ga genieten van de BMW's. En uh, we komen later in het programma uiteraard weer bij jou terug. Ja, dat gaan we doen. Oké. Okay. Dankjewel Willem. Tot zo het Willem van Afet, Wat een programma daar, he, dit weekend. En CFM is erbij. Straks weer van collega Willem van Dessen. En we gaan ons opmaken voor de parade van vanavond, hè. En mocht je het nog niet weten, CFM rijdt gewoon mee vanavond.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 You're Bij CFF We volgen de kwalificatie van de Formule 1 in italië Monza En natuurlijk alle activiteiten op het circuitpark Salford tijdens de historische Grand Prix. Maar ook even aandacht voor het weerbericht. weerbericht. Ja, want het zonnetje schijnt momenteel lekker hier in Salford. Maar blijft het ook zo, Albert Young? Vandaag wel hoor. Ja, ja gelukkig. gelukkig. Goed. Tot laat in de avond. Kijk, daar van. <laughs>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 She glove? I'm trying to get faded, nigga. Go and get the drug. Uh -huh. Five plus five what they call that? Uh -huh. Out in Japan we be counting that? Uh -huh. Ladies, who you trying to get it popping with? Uh -huh. No little boys in the circle of usher. Got them under pressure. When your girl come through, Nikki gon' crush her. And how your man play the back like a spine. He only lasts six uh -huh. seconds uh -huh. like a die je elke vrijdagmiddag hoort tussen 3 en 5 met uh, collega Morris Mulder. Wanneer Janis Blue en the Perfect Stranger. Wat is het spannend, deel op het circuit van uh, Molse op dit moment, uh, Albert-Jan? Nou... Gaat hij door naar Q3? Uh... Je, je kan beter naar de radio luisteren dan naar de tv kijken, hoor. Want... Jeetje, op de achtste plek. Ja, hij stond, uh, hij stond op een gegeven moment op uh, plek 10. En uh, hij had, was met zijn laatste snelle ronde bezig. En uh, ja, we dachten van, gaat hij het redden, gaat hij niet redden? Maar goed, hij is, uh, hij is door naar Q3.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 so hateful Cause I've a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 Trophy BMW 2002, niet, BMW 3.0 CSL. Een leuke reuze en ik zei het eerder al, het gaat niet zozeer om de historie van de rijders die op dit moment op de baan zijn, maar meer op de auto's. We kijken wel even naar de stand en dan zien we dat de Duitser Alexander Rietweger aan de leiding ligt met de tweede plaats Matthäus, Ras en die derde vinden we terug. Schindler, nou het zal ook wel een Duitser zijn. Kunter Schindler, dat zijn de eerste drie. Maar zoals u het gaat het ook om de historie van de auto's. auto's waar uh, vele bekende grootheden in mee hebben gereden. Zo op zo'n dag op uh, circuitpark Zandvoort tijdens de historie spreek je ook uh, de een en ander uh, nog wel eens. Net sprak ik uh, Tony Zwarenburg, ooit een uh, verdienstig uh, coureur. Uit, afkomstig uit Zandvoort. Uh, ja, die vertelde uh, mij: ik heb ooit ook nog eens uh, gereest in die BMW's in uh, 2002. Het was een hele uh, populaire klasse toen. Hij zegt ik, ik keek in mijn spiegels en wie uh, reed erachter me? Nou, dat is iemand uh, die jullie waarschijnlijk uh, vanmiddag al uh, meerdere malen uh, in beeld hebben gezien. Tijdens uh, de uh, kwartkaart van de Formule 1. Helmut Marco, hij zegt: uiteindelijk ging hij me wel voorbij, maar... Yes. <laughs> oké. Okay.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 Dat een groot deel van de uh, autosportfans uh, prefereren om daar naar te uh, kijken op tv. Nou, ze weten niet wat ze missen. Nee, want het is inderdaad een geweldig evenement: hè? die historische Grand Prix Zandvoort. Ja, zeker. Het, het is de vijfde keer uh, dat houden wordt. wordt. Uh, en ook uh, de daar gekoppelde parade natuurlijk, die uh, de extra sfeer vol in het dorp uh, vanavond. Ja, en uh, de vijf keer. En ik ga ervan uit dat er nog uh, wel uh, vijf keer bij komt, niet uh, meer Oké, okay, nou ik zou zeggen uh, bedankt voor zover. Als we de volgende keer met elkaar weerspreken, dan heb je de uitslag van de Sensory de Trophy BMW voor ons uh, op papier staan. En dan zal, dan zal je halverwege de NK, HT, GT zitten. Maar uh, bedankt voor deze update en we komen in het volgende uur weer uitgebreid bij je terug.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 Hoop, hoop, en versnelling. Word wakker, want het is jouw droom. Je geeft hoop aan de mensen. Je geeft hoop, hoop, hoop en daar gaat het om. Mm, yeah, yeah. Hey jij daar, oké okay, je hebt dromen, maar wat ga je doen om ze uit te laten komen? Ah, uh, de wereld ligt voor je open.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 Jawel. En welk startnummer we hebben we, dat verklappen we nog niet. Misschien ergens aan het eind van het programma ofzo. Kan je ons vanavond blijven ja, ja. volgen? De perspectieven voor de toekomst zijn 0,0. Al hartste dank voor Schweden Universitaire Bull. Al beste onderwijzer, of psycholoog. De komende jaren besten waarschijnlijk wijkeloos toekomst. Solliciteer. Schrijf maar hoor, op nu begint hey. met, begin, met slobel tot een uur of pinn, toe kijkt in de gezet, of wil er niet ergens. Dat wil ik vies tegen, dus sterft de rest van de dag. Toen voelde zich blink broer, toen preserven we op de maag. Toen moest we solliciteren. Alleen al schreeuwen we: solliciteren. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws.